GroenLinks en Forum voor Democratie vragen zich af of er een verband is met de verlenging van de missie in Irak en Syrië. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen dat er een onderzoek komt naar de luchtaanval. Grote banken willen zo snel mogelijk samenwerken om witwassen van crimineel geld tegen te gaan. Daarvoor moet wel de wet worden aangepast, zodat banken gegevens van klanten mogen delen. De Tweede Kamer praat daar binnenkort over. Bij toestemming hopen banken volgend jaar met politie en OM... criminele activiteiten op te kunnen sporen. Staatssecretaris Snel van Financiën ontkent... dat hij de Tweede Kamer heeft misleid in de affaire over toeslagen. RTL Nieuws en Trouw melden dat Snel vertrouwelijke rapporten heeft achtergehouden... maar volgens Snel heeft hij de Kamer eerder al geïnformeerd... over het bestaan van die stukken. Omdat het onderzoek naar het onrechtmatig stopzetten van toeslagen... voor kinderopvang nog loopt, stuurde hij de rapporten nog niet... Nu doet snel dat alsnog. In Groot-Brittannië is een Nederlander van 61 veroordeeld tot 16 jaar cel vanwege drugsmokkel. Hij werd in 2018 gearresteerd voor de Britse kust met 2100 kilo cocaïne in zijn boot. Een van de grootste drugsvangsten ooit in Groot-Brittannië. De drugs hadden een waarde van meer dan 150 miljoen euro. Het weer, van tijd tot tijd regen, de temperatuur zakt naar een graad of 10...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 Waterschap, Vallei en Veluwe heeft de begroting voor volgend jaar aangepast na protest van zo'n 200 boeren. Die kwamen met ruim 150 trekkers naar het waterschapsgebouw in Apeldoorn. Ze zijn boos over de voorgenomen belastingverhoging van 10 Volgens het waterschap is de verhoging nodig na een uitspraak van de Hoge Raad. Toch is nu besloten de verhoging deels terug te draaien. Het verschil betaalt het waterschap volgend jaar uit eigen zak.